Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is steeds meer haat op Twitter sinds Elon Musk er de basis. Verschillende universiteiten hebben dat onderzocht, meldt Nieuwsuur. Racisme, antisemitisme en complotten worden flink gedeeld sinds Musk een hoop moderatoren heeft ontslagen. En veel accounts die eigenlijk geschorst waren, mochten weer terugkomen. Verslaggever Rudy Bauma. Toen zijn er heel veel duizenden beruchte types teruggekomen, soms met heel veel volgers. Uh, complotdenkers van die QAnon-pushers, uh, verspreid van desinformatie over corona, uh, homohaters, rechtsextremisme. Ja, zelfs neonaties zijn teruggekeerd onder Musk. En ook een club als de Taliban. Adverteerders worden daar niet zo blij van. Zij blijven weg en dat leidt tot veel minder inkomsten bij Twitter. Bij een aanval met een mes in een metrostation in Brussel... zijn drie mensen gewond geraakt. Eén daarvan ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Getuigen zeggen dat een man met een mes in het rond zwaaide. Je hoort een verslaggever van de VRT. Van hen uh, weten we intussen dat het gaat om iemand die niet bekend stond als extremist. Maar het zou kennelijk ook gaan om iemand met psychische problemen, zo wordt ons gezegd. De man kon snel worden opgepakt. Het metroverkeer rondom het station, vlakbij het hoofdgebouw van de EU, ligt voorlopig stil. En dan nog even naar Lionel Messi. De Argentijnse voetballer heeft spijt van zijn gedrag tijdens de WK-wedstrijd tegen Nederland. Die avond kreeg hij het aan de stok met onder andere Louis van Gaal. Na de wedstrijd werd hij tijdens een interview boos op Wout Weghorst. Daar baalt hij van, vertelde hij aan een Argentijns radiostation. Messi zegt dat hij wegwezen riep naar Weghorst en dat hij dat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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van de vijfde aflevering van Play It Loud's History of Heavy Metal Specials. Waar ik vanavond het genre progressieve metal behandel. Fijn als je nog steeds luistert. Het eerste uur konden we al genieten van een groot aantal Amerikaanse en Europese pioniers van deze stijl. En zojuist start ik het eerste uur met wellicht de grootste progressieve metalband die op deze aardbol rondloopt. Dream Theater dus, met de acht minuten durende progmetal klassieker Pull Meander... van wellicht hun beste album ooit, Images and Words uit 1992. Dream Theater wordt in 1985 opgericht door onder de naam Majesty... door John Petrucci, John Mayung en Mike Portnoy. De naam Majesty is geïnspireerd op het afsluitende stuk van Bastille Day van Rush... en ze speelden toen vooral koffers van de nummers van Rush en Iron Maiden. Met name deze combinatie van progressieve bands uit de jaren 60 en 70... en de bands uit de New Wave of British Heavy Metal... heeft geleid tot het progressieve metalgenre, zoals we deze nu nog steeds kennen... Samen met Queensryche, Tool en Fates Warning... wordt Dream Theater gezien als een van de grondleggers van dit subgenre. De band heeft tot op heden 15 studioalbums uitgebracht... waarvan Images and Words hun best verkochte tot nog toe is. Mede dankzij hun zojuist gedraaide debuutsingle, dat tevens hun enige succesplaat was. De Amerikaanse progmetalband Symphony X uit New Jersey... werd opgericht in 1994... en wordt vaak vergeleken met de vorige band Fate's Warning en Shadow Gallery... vanwege de complexe timings in de muziek... terwijl het elementen van heavy metal en progressieve rock bevatten. Vooral hun vroege albums bevatten sterke neoclassieke elementen... die doen denken aan Ingrid Malmsteen, Randy Rhoads en anderen. De band heeft negen albums uitgebracht sinds hun oprichting met Underworld uit 2015... alweer als laatste release... Bassist Lepont had echter tijdens een interview in 2020 met Metal Nation... door laten schemeren dat de band klaar was om nieuw materiaal te schrijven voor het... Uh, nieuwe album, zodra het coronavirus was afgeremd. Wanneer die komt, is nog onduidelijk, maar vorig jaar zijn ze begonnen met schrijven. We wachten het rustig af. Van het debuutalbum Symphony X uit 1994, tevens het enige album met zanger Rod Tyler... die later vervangen werd door Sir Russell Allen, draai ik zo de Raging Season. Niet het allerbeste werk van de band, maar wel het begin van hun later succesvolle carrière. Het eigen landje is wereldwijd goed vertegenwoordigd in de progressieve metal. Al is het maar met één man die zowel songwriter, muzikant en producer is. Deze man, voluit Arjen Anthony Lucassen genaamd... is de bedenker en oprichter van de progressieve metalproject Arjen... waarmee hij voornamelijk metalopera's maakt. Hier nodigt hij heel veel gastmuzikanten en zangers vooruit... die allen hun eigen karakter spelen en zingen... Elk album die hij heeft uitgebracht vertelt een ander verhaal die zowel fictie als science fiction onderwerpen bevatte. Veel van zijn metal opera's met uitzondering van Actual Fantasy, The Theory of Everything en Transitus spelen zich af in hetzelfde fictieve science fiction universe. Zelfs zijn solo album Lost in the New Real speelt zich ook af in het Aryan Universum. Arian's muziek wordt ook gekarakteriseerd door het gebruik van traditionele rock-instrumenten in combinatie met folk- en klassieke muziekinstrumenten zoals violen, mandolines, cello, fluiten en zelfs didgeridoos. Lucas schrijft alle teksten, muziek, zingt en bespeelt veel van de instrumenten op al zijn albums. Tezamen met, zoals eerder gezegd, veel gastmuzikanten. Drummer Ed Warby is zijn enige meest vaste lid van zijn band. Tot op heden heeft Lucasse met Arian tien albums uitgebracht... en heeft hij nog zijn andere project Star One... waar hij drie albums mee heeft uitgebracht. Hij was ook oprichter van de band Stream of Passion... samen met Mexicaanse zangeres Marcella Bovio. Lucasse verliet de band in 2007 en liet Bovio achter als enige... Bandleider. De band was opgezet in 2016 en tegenwoordig zingt Bovio sinds 2017 bij de metalband Mayen. Het nummer wat jullie net hoorden heet Merlin's Will en is afkomstig van zijn debuutalbum The Final Experiment uit 1995... waar diverse gastzangers aan meededen zoals onder andere Golden Earrings, Barry Hay, mijn speciale gast van vorig jaar Ian Perry... Ons eigen Ruud Hauweling, bekend van Cloud Machine natuurlijk. Gorfest brulboy jan Christ de Koeier. En kajakzanger Edward Rekers. Van de heerlijke muziek van Arian gaan we door naar nog een favoriet van mij. Opeth uit Stockholm. Dat sinds hun op uh, oprichting in 1990 consequent progressieve folk, blues, klassieke en jazz invloeden verwerkt in zijn meestal lange composities. Evenals death metal, wat vooral te horen is op hun vroegere albums. Vaak worden er ook akoestische gitaarpassages toegevoegd... gevolgd door sterke dynamische verschuivingen en death grunts. Ook staat de band bekend om hun gebruik van mellotrons in hun werk. De band heeft sinds hun oprichting verschillende bezettingswisselingen ondergaan... maar gitarist en zanger Michael Eckerfeld is er vanaf... Van, als enige vanaf het begin bij. Alleen nam hij vanaf 1992 de microfoon over... van vorige zanger David Isberg. Van het debuutalbum Orchid, dat in 1995 verscheen... draai ik nu het bijna 10 minuten durende Under the Weeping Moon... wat op de instrumentale stukken na het kortste nummer van het album is. Aansluitend draai ik nog een ruim 9 minuten durende nummer... van een eveneens Zweedse band. Dus tot over 19 minuten. Veel luisterplezier. And filled with visions With life ahead He said he says Then things went wrong and Now his ambitions Have turned to smiles Conserved in fray Het waren exact 19 minuten met Pain of Salvation en People Passing By na het eveneens lange Under the Weeping Moon van Opeth. Pain of Salvation begon uit als band Reality in 1984 met de toen de 11 jaar jonge Daniel, Daniel Gildenlew en hernoemde de band in 1991 naar Pain of Salvation... dat later bekend werd vanwege hun conceptalbums... en qua geluid gekenmerkt wordt door riff georiënteerde gitaarwerk. Een breed vocaal bereik met complexe harmonieën... en schommelingen tussen heavy en rustigere passages. Daniel Magdis was ook een van de vroege leden die zich bij de band voegde... en tot na de opnames van het debuut bleef... In 1990 kwam ook drummer Johan Langel en bassist Gustav Hilm bij de band... die in 1994 weer vervangen werd door de Daniels jongere broertje Christopher. In 1997 verscheen hun debuutalbum Entropia... wat ging over een gezin in een fictieve samenleving... die verscheurd wordt door oorlog... Een aantal bezettingswisselingen volgden in de daarop volgende jaren... wat Daniel Gildenleu nu nog de enige overgebleven originele lid maakt. Tot de heden heeft de band 11 albums, 1 EP en vier live albums uitgebracht. We blijven voor de volgende band nog steeds in Zweden... en reizen af naar Gothenburg... waar Evergrey in 1995 werd opgericht door zanger en gitarist Tom Englund... en begon als een progressieve power metal band met zeer donkere teksten. Hetzelfde geldt voor hun donkere eigen geluid... Hun debuutalbum The Dark Discovery werd al in 1996 opgenomen en verscheen twee jaar later. Inmiddels heeft de band 13 albums uitgebracht met A Heartless Portrait, The Orphan Testament, uit 2022 als laatste release. Ook zij hebben sinds hun oprichting te maken gehad met heel veel bezettingswisselingen. En is alleen oprichter Tom Englund nog het enige constante lid van de originele bezetting. Van het eerder genoemde debuutalbum The Dark Discovery draai ik nu Black and Dawn, dat het album al de Fire van de Amerikaanse band Mastodon. Van het debuut Remission uit 2002 en tevens uitgebracht als EP. De band dat sinds 2000 actief is, is niet makkelijk in een hokje te plaatsen en maakt gebruik van verschillende invloeden in hun muziek. Waaronder Progressive, Sludge, Alternative, Stoner, psychedelic, experimental en groove metal. De band wordt ook gezien als een van de belangrijkste metal acts van de new wave of American metal scene. Een genre dat opkwam in de midden jaren 90 en dankzij hun innovatieve, tekstueel, scherpzinnige mix van progressieve metal, de band hielp te positioneren als een van de vooraanstaande metal acts van het begin van de 21ste eeuw. Mastodon heeft sinds hun bestaan acht albums uitgebracht... en hun succesvolle carrière ging in de versnelling... dankzij het volwaardige tweede album Leviathan... dat was gebaseerd op het roman Moby Dick van Henry Melville... Drie tijdschriften bekroonden het album tot album of the year. Het nummer Colony of the Birchman van hun derde album Blood Mountain... werd genomineerd voor een Grammy voor Best Metal Performance. Gevolgd door het vierde album Crack the Sky uit 2009... dat debuteerde op de 1e plaats in de Billboard 200... en werd het best verkochte album van de band tot nog toe... Het vijfde volledige werk The Hunter uit 2011... bereikte een piekpositie van nummer 10 in de Billboard 200-chart... en behalde groot commercieel succes in de VS. Ook de daarna volgende albums Once More Around the Sun... En Emperor of the Sand deden het vooral erg goed in de VS. En laatstgenoemde ontving een Grammy... voor de meest populaire song van de band, Show Yourself. En kregen ook hun eerste Grammy-nominatie ooit voor een album. Ik sluit de avond zo direct helaas alweer af. De tijd gaat snel als je heerlijke muziek draait. En ik had zo nog een uur door kunnen gaan... om meer bands binnen dit genre kunnen draaien. Maar helaas is daar simpelweg geen tijd meer voor. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziek. Ik in ieder geval wel. Volgende week ben ik er weer met deel 6 in deze serie History of Metal Specials. Ditmaal aandacht voor de New Wave of British Heavy Metal. Dit wordt een interessante en muzikaal heerlijke avond. Dus zorg dat je erbij bent. Ik ga er vanavond uit met het project van Steven Wilson en Malcolm Stocks... dat ooit begonnen is als een verzonnen verhaal over een legendarische band uit de jaren 70... met verzonnen bandleden en een absurde discografie. De band werd opgericht in 1987 en kregen tijdens hun ruim 20-jarige bestaan... lovende kritieken van critici en collega-muzikanten... ontwikkelden een cultstatus, waar een waren van grote invloed op nieuwe artiesten... en bouwden hun carrière op uit een bepaalde afstand van de mainstream muziek. Ze kregen van diverse, diverse media de benaming... de belangrijkste band waar je nog nooit van had gehoord. Qua stijl combineerde de band psychedelische muziek met space en experimentele rock in de beginjaren. En evolueerde later meer richting de progressieve space rock in de trant van Pink Floyd. Om in de jaren negentig na bij Kaleidoscope getekend te hebben meer een alternatief rockgeluid te benaderen. Begin jaren 2000 had de band getekend bij een groot palatenlabel. En hun geluid wederom verschoven richting de progressieve metal. Op het zevende album in Absentia uit 2002 uh, is het geluid te horen. En hiervan draai ik het laatste nummer van vanavond Blackest Ice, Dat net zoals de rest van de nummers op het album gaat over een jongen die een verkrachter en moordenaar wordt. Hoogstwaarschijnlijk een psychopaat of schizofreen, Gezien vanuit de zwarte ogen van deze zieke geest. Gezelligheid dus. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Slaap lekker voor straks.